Kees Groot met het NOS-journaal. De 21-jarige man die werd aangehouden na het dodelijke schietincident in Blerik... is niet de schutter. Volgens het OM is uit onderzoek gebleken dat hij niet in de buurt was... toen vorige week een 22-jarige man op straat werd doodgeschoten. Hij zou ook vooraf niet hebben geweten dat de schietpartij zou gaan plaatsvinden. De politie zoekt nog naar twee andere mogelijke betrokkenen... bij de dodelijke schietpartij in Blerik. De politie weet wie ze zijn en er wordt internationaal naar ze gezocht. Zo'n 200 burgemeesters uit Catalonië hebben in Brussel betoogd om de afgezette regering van de Spaanse regio te ondersteunen. In de Europese wijk zongen ze het Catalaanse volkslied en skandeerden leuzen. Ze hadden ook een ontmoeting met de afgezette regiopresident Poets de Mond, die naar België is uitgeweken. Madrid wil hem berechten, maar België heeft nog niet besloten over zijn uitlevering.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 De Belgische voetballer Marouane Fellaini eist zo'n 2,4 miljoen euro van zijn voormalige sponsor New Balance. De voetbalschoenen die het merk hem leverde zaten niet lekker. Volgens een Britse krant had de middenvelder van Manchester United zelfs geen plezier meer in het spel door de knellende schoenen. New Balance wijst de claim af, Fellaini zou aanvankelijk juist heel blij zijn geweest met de schoenen.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 Welkom bij weer een nieuwe aflevering van ZFM Metal. Geen lompen, maar zware metalen. En uh, u heeft het aan de opening kunnen horen. We hebben vandaag een Halloween uitzending. Dus alle nummers die uh, nu voorbij komen... hebben uh, op de een of andere manier iets met Halloween te maken. En we gaan van start... Met Dumbo Borgir en de Maelstrom Mephisto. En we gaan snel verder, en de volgende is Within Temptation van het album Mother Earth. Is hier deceiver of fools. <middels> De volgende band heeft voor de echte metal liefhebbers geen enkel geheim meer. Ik heb het over Venom en van hun album Welcome to Hell is hier The Witching Hour. We gaan verder met een band uh, waarvan ik vind dat die eigenlijk niet mag ontbreken bij, tijdens Halloween. En dan heb ik het over Halloween. Uh, van hun album Ride the Sky, the very best, is hier Step Out of Hell. De volgende band mag eigenlijk niet ontbreken bij een Halloween-uitzending. Ik heb het over Black Sabbath. En van hun allereerste album is hier het titelnummer. Black Sabbath. Is een gothic metal project van uh, de hand van Arjen Lucassen, ook wel bekend van zijn project Arjen. En van het album Fate of a Dreamer is hier Cold Metal. <laughs> volgende band uh, vond ik dat hij niet mocht ontbreken en ik heb het over Dark Funeral van hun album Where Shadows Rain Forever is hier het titelnummer, Where Shadows Forever Rain. Dat was Dark Funeral en aansluitend hoorde u Wolf en Raven van Sonata Artica. We gaan door met een band uit Nederland. Uh, inmiddels bestaan ze volgens mij niet meer. Maar dat neemt niet af dat het uh, nog steeds een van mijn favoriete gothic bands is. Ik heb het over Autumn. En van hun album When Lust Evokes the Curse is hier The Witch in Me. <laughs> While I'm blindfolded, naked and tied, they praise the Jesus and they praise, praise the, night. the night. These witches, yeah. these. En zo zijn we alweer aangekomen bij het laatste nummer van het eerste uur. Blijft u vooral hangen, want na het nieuws gaan we verder met nog een uur Halloween. Jawel. En uh, we gaan luisteren en we gaan eruit met Judas Priest, de Ripper. in for surprise. You're in for a shock In London town streets When there's darkness and fire When you least expect me And you turn your back I'll attack Shake with fear And never knowing if I need